Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is het woonprotest begonnen. De actievoerders zijn klaar met het gedoe op de huizenmarkt. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. Een koopwoning is bijna niet te betalen. En ook de prijzen voor een particulier huurhuis gaan door het dak. De hele middag wordt er geprotesteerd in het Afrikaanderpark in Rotterdam. Bij een tankstation in Arnhem is vannacht een zwaar gewonde man gevonden. Omroep Gelderland zegt dat de man van 18 slachtoffer is geworden. Van geweld tussen aanhangers van NEC en Vitesse. De twee clubs spelen vanmiddag in Nijmegen hun derby in de eredivisie. Voor het eerst sinds jaren. Oudvoetballer Piet Wijnberg is overleden. De Hilversummer van 63 speelde van 78 tot 82 voor Ajax... Hij speelde 59 wedstrijden voor de club en scoorde één keer. Later kwam Wijnberg nog uit voor Ahead Eagles, NEC en Sparta. In 1990 stopte hij met voetballen. En drie hoeraatjes voor de misschien wel allermooiste bioscoop ter wereld. Tuschinski in Amsterdam. Hij bestaat 100 jaar. Een plek vol geschiedenis, zegt filmjournalist Robert Blokland. Tuschinski wilde bezoekers die hier binnenkwamen even twee uur lang hun normale leven laten vergeten. Dus het begint als je de trappen oploopt, als je de foyer inloopt, als je om je heen kijkt en ziet wat een bijzondere wereld hij gecreëerd heeft. En deze zaal is dat een overtreffende trap. Je kan hier gewoon blijven kijken naar alle details, naar alle rijtjes. Bioscopen van tegenwoordig zijn betonnen dozen, vindt hij, vooral gericht op dat het geluid zo goed mogelijk is. Maar de grandeur van Tuschinski, die vind je nergens meer. Hier is het bijna, als je een matige film hebt, beter om, en leuker om in de zaal te blijven rondkijken dan het wit doek te kijken. Want alle details, de lampen, de ornamenten, het plafond, alles heeft hij over nagedacht en alles heeft hij iets in verwerkt. En er zitten zit details in waar je naar blijft kijken.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 Oh, you're right just to hold your tight He suits it right, makes it out of sight And everything's good in the world tonight When it's smoky sand Zo de zondagmiddag, of pas het, het zondagmiddagprogramma te beginnen. Je hoort uit de jaren 80, ABC en When Smokey Sings. En Albert-Jan kijkt van de buitenhuis, zit tegenover mij. Hij denkt: hé, hey, de zon gaat schijnen. Ja. Maar ja, Albert-Jan, ja. wij hebben weer programma, dus uh, dan schijnt toch altijd de zon. Dat de, weet de, je toch. De timing is nog nooit zo perfect nee. geweest. Nee, broer. het is weer raak. Ja, het is, ja, het is weer uh, raak. Het zonnetje begint te schijnen en uh, wij zijn er ook weer. En ik hoop ook, ook u, luisteraars en kijkers. Goedemiddag allemaal voor deze Zandvoort op zondag live vanaf de tolweg 10a. Ja, wat, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, er wordt natuurlijk druk gereisd op het circuitpark, circuit Zandvoort moet ik zeggen. Uh, tijdens de finale races. En uh, helaas is onze verslaggever Willem van Densen dit weekend verhinderd. Anders hadden we er live verslag van kunnen doen. Maar wat hij wel kan doen is natuurlijk als u uh, vanmiddag aan het wandelen bent... Uh, even een kijkje te nemen op het circuit. Want er is een prachtig, uh, ja, divers uh, programma voor u samengesteld. Ja, de finale race is eigenlijk zo'n weekend... dat uh, coureurs, uh, familie, vrienden, kennissen, uh, kleinkinderen, kinderen... allemaal uh, naar het circuit reizen om uh, ja, afscheid te nemen van het... Uh, het race seizoen. Ja, de wintercompetitie begint natuurlijk straks weer. Maar in ieder geval van het zomer en het voorjaar het seizoen, dat zit erop. En dat wordt als het ware een beetje gevierd met de finale races dit weekend op het circuit Zandvoort. Dus wellicht de moeite waard om vanmiddag een kijkje te nemen op het circuit. En wat gaan wij doen? Uiteraard rond de klok van half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Het is Zandvoort Goes Wild maand oktober... En uh, er staan allemaal, alle, veel uh, activiteiten staan in het teken van uh, dit, dit, dit ja, thema, om het zo maar eens te zeggen. Blijft het zo? Wordt het beter weer? Wordt het minder weer? Uh, je hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens uh, het weerbericht. Het dier van de week. Gisteren hadden we twee kna knagers. Nou, die zitten er nog. Nog steeds. Bibbel en Nomnom. Echt een, een stelletje wat voor, voor in de aanbieding is. En wat echt wel leuk is, een hangoor en een, ja, een, een, een met veel haartjes. Uh, maar er zit weer ook weer een hond in, uh, in, in het uh, dierentehuis. Uh, en die luistert naar de naam Toby. Dus vandaag uh, gaan we aandacht schenken aan het dier van de week. En wel met name Toby. Het gedicht van de dag. Ja, het is een wat, wat, uh, uh, wat mooie titel. Een aparte titel. Nog niet. Maar er schuilt veel meer achter tijdens dat gedicht van de dag. Dus luisteren om kwart voor vijf is het zover. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. In het tweede uur gaan we de regio in. En uh, als de uh, tijd het allemaal toelaat tussen drie en vier... dan gaan we naar Schiphol, Amsterdam en in ieder geval ook naar Alkmaar. Dus uh, uw lokale uh, zender gaat ook de regio in op deze zondag... met tv bijdrages van NH, onze collega's mediapartner, kan ik zelfs zeggen. Kwart over vier is het natuurlijk tijd voor Pit Report. En gedurende de dag volgen we natuurlijk voor u ook de voetbal-eredivisie... Ze zijn gisteren ook al een heleboel wedstrijden verspeeld. En echt, de, de spanning was te snijden gisteravond. Want alle Ajax aanbeurt, beurt, uh, Feyenoord en wat hebben we nog meer? PSV. PSV, niet te vergeten. Ik dacht dat ik vergeet er een. PSV. Maar er waren gisteren prachtige wedstrijden in de voetbal-eredivisie. Het heeft natuurlijk ook wel te maken dat ze op zaterdag spelen. Omdat er volgende week weer Champions League gespeeld gaat worden. Verder wordt er nog gegolft in Spanje. En wel op de mooiste baan van, een van de mooiste banen van de wereld. Op Valdo Rama in de provincie Soto Grande. En uh, Luiten uh, speelt na drie dagen uh, ja, een, een rol in de middenmoot. Maar ook daar kijken we met een links-linker oog naar. Dus, uh, en wellicht ook nog een stukje sport kort. Ik zou zeggen. Genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En we hebben vanmorgen de Marathon van uh, Amsterdam gehad, uh, Albert ja, klopt. En die is uh, door uh, Tola gewonnen in een uh, parcoursrecord uh, 2 uur 3 minuten en 39 seconden. En okay. zo uh, wordt uh, de Marathon van uh, Amsterdam steeds belangrijker. Vanmiddag gezellige radio bij CFM. En uiteraard ook goede muziek, waaronder de nieuwe Stroma E. Oh.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 Output transcript: Of infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air. Boulanger, marin, pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Aux jeunes parents bercés par les peurs. Aux insomniaques de profession. Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Heeft vandaag ook weer een aantal nieuwe singles bij CFM? Waaronder de nieuwe single van Adele. Ja, is uh, weer terug. En die uh, plaat gaan we later in deze uh, uitzending nog voor je draaien. Maar eerst hebben we het gedaan zo aan het begin van uh, dit programma. Zandvoort op zondag met de nieuwe Stroma-E. Dat was Zante. En hier had ik gewoon even zin in Tino Martin. Zij weet het. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt, je moet er weer eens uit. ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten. Ze zegt me kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Pata, jaka is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, niet uit. Altijd blakken is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee.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 En weet je wat nou het leuke is? Bij sommige platen heb je gewoon dat de live versie de betere versie is. En dat geldt ook voor deze single van Tino Martin. En zij weet het. De zondagmiddag met het nieuws in het kort nu. Ja, het is een rustig weekendje. Ja, wat gebeurt er? Nou ja, ik weinig. Ga, ik, ja, weinig. We gaan in ieder geval terug naar, allereerst naar afgelopen vrijdag. Want de brandweer van Zandvoort is afgelopen vrijdag rond half zes in de middag gealarmeerd voor een gebouwbrand op de boulevard Paulus Lood. Al snel, al snel werd er door de brandweer opgeschaald naar middenbrand. Er was brand aan met een flinke rookontwikkeling bij strandpaviljoen Hippie Fish. Meerdere eenheden, waaronder ook de tankwagens, spoedden ter plaatse. Ook de politie werd opgeroepen om bijstand te verlenen. De brand is ontstaan in de keuken van de aanbouw van het paviljoen en ging gepaard met veel rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur gelukkig snel onder controle. Hierdoor hebben ze erger kunnen voorkomen en is het grootste gedeelte van het strandtent gespaard gebleven. Ook is er niet of nauwelijks overlast geweest van de rook. Door de stevige wind kon de rook snel vervliegen. De huizen aan de boulevard hoefden dan ook niet ontruimd te worden. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. Na het opruimen van alle materialen kon de brandweer in de vooravond weer huiswaarts keren. Sinds afgelopen week is het mogelijk om je aan de Haltestraat 59A te laten testen op corona voor een coronatoegangsbewijs. Het testen voor toegang is gratis. Je kunt van tevoren een afspraak maken via de website www.testenvoortoegang.org. Www de testlocatie aan de Haltestraat bevindt zich naast de lunchbreak en is elke dag open van 8 uur s morgens tot half tien avonds. Je kunt daar ook zonder afspraak terecht. Je meldt je ter plekke via je smartphone of tablet aan om gebruik te kunnen maken van de gratis testmogelijkheid. Met een toegangsbewijs is het mogelijk om toegang te krijgen tot de horeca, een culturele, sociale of sportieve activiteit of een evenement. Kijk voor meer informatie over het gebruik van toegangstesten... en het ontvangen van een geldig corona-toegangsbewijs... op de website van de Rijksoverheid. Dan wel onze gemeente, dan wel op www.testenvoortoegang.org. www.testenvoortoegang.org. Jaarlijks wordt op het Nederlands Filmfestival... onder andere de Louis Hartloperprijs uitgereikt... aan een verdienstelijke auteur of journalist... Voor zijn filmrecensies voor de NRC Handelsblad... het Pro en Scope... en als oprichter van het filmblad Film Fun kreeg zandvoorde Thijs Okkersen... tot zijn grote verrassing dit jaar... de Louis Hartloper Oeuvreprijs overhandigd. De Louis Hartloper Oeuvreprijs... is pas voor de tweede keer uitgereikt. De eerste ging in 2015... naar journalist Peter van Buren. Thijs Okkersen verdiende deze Oeuvreprijs... als geen ander. En tot slot... Het is de bedoeling dat in 2022 in heel Zandvoort een nieuw parkeerbeleid wordt uitgerold. In, het in de aanloop naar het vaststellen van een nieuw regime... zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de wensen van bewoners en bezoekers. De resultaten uit deze onderzoeken zijn nu openbaar gemaakt. De afgelopen maanden hebben verschillende inventariserende onderzoeken plaatsgevonden over het parkeren in Zandvoort. Er is een enquête gehouden onder bewoners en bedrijven, een enquête onder de toeristen... en er zijn parkeertellingen verricht... Ook de ervaringen met de tijdelijke zomerregeling van het afgelopen maanden worden hierin meegenomen in deze overweging. De uitkomsten van dit alles zal worden gebruikt... bij het formuleren van een nieuw verkeersbeleid. En dat verwacht men begin 2022. Dankjewel Albert-Jan. En het is allemaal na te lezen, uiteraard ook op onze CFM-app. Zoek hem eventjes op in de, in de Play Store en de andere kanalen. Onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Je kan ook uitzending gemist terugvinden daar op de app. En ook voor vandaag bijvoorbeeld tijdens de finale races live kijken op het circuit. Kijk even onder live webcams Zandvoort via de ZFM app. En dan kijk je live op het circuit op dit moment tijdens de finale races.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 Ook de muziek uit de jaren 70 hoor je zeker langskomen bij ZFM. Dit was Delegation. Op ZFM wordt iedere gouwe ouwe platina. Hey, we gaan er nog één draaien en dan gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. En dat is ook weer een gouden ouwe. Roll Dat was je weer onze programmaleider, Albertjan. Dus vandaar, dat weet, weet je wel hoe laat het is. Nou ja, hoe laat het is, half drie. Zie het goed, weer bericht. En dat uh, betekent uh, tijd uh, dat we eens even gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Hoe gaat het voor Albertjan? Met name in het noorden is het bewolkt, met van tijd tot tijd een bui. In het midden en zuiden van het land blijft het droog. Al heeft de bewolking ook hier vaak de overhand. De temperatuur kan in het zuiden oplopen tot zo'n 15 graden. Onder de bewolking in het noorden blijft het tot een graad of 13 beperkt. Morgen is de zon vaker te zien en stijgt het kwik naar 15 graden in het noorden en 18 graden in Limburg. De zuidenwind is dan wel meer aanwezig en deze is matig van kracht. Met een stevige zuidwestelijke stroming wordt dinsdag zachte lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 16 graden. In het noorden en 19 graden in het zuiden. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal 20 graden worden. Het weerbeeld laat wolken zien en van tijd tot tijd regen. De zuidwestenwind neemt geleidelijk in kracht toe en wordt matig en aan zee vrij krachtig. De woensdag verloopt onstuimig met een krachtige tot harde aan zee, soms stormachtige zuidwestenwind windkracht 8. Verder trekken buien over het land en bij buien is een kans op een zware windstoten... van tot wel 70 tot 80 km per uur. Tussendoor schijnt weliswaar de zon en wordt het zelfs 18 tot 20 graden. Donderdag trekken felle buien over het land. Daarbij blijft het onstuimig met kans op windstoten met 14 of 15 graden... is het wel weer een stuk minder warm. Uh, en dan het wisselvallige weerbeeld houdt aan, maar de buienkans neemt wel geleidelijk af met langere drogere perioden. De wind waait uit het noordwesten en de temperatuur doet een stapje terug met maxima rond de 12 graden. En wat betekent dat voor Zandvoort op korte termijn? Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt, maar het blijft droog in Zandvoort. Vannacht koelt het af tot 8 graden Celsius en de wind is matig windkracht 3. Morgenochtend begint de dag bewolkt en is de temperatuur ongeveer 9 graden. En de komende dagen is het in Zandvoort bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur stijgt tot 17 graden overdag en 14 graden s'nachts. De wind waait uit het zuiden en is matig windkracht 3. En vanaf woensdag neemt de kans op neerslag toe en daalt de temperatuur tot 11 graden overdag en 8 graden Celsius in de nacht. Dat was het weer. Samengevat helemaal niet verkeerd dus het weer voor de komende dagen. En wat ook helemaal niet verkeerd is, is de nieuwe single van Adele. Belooft hem te gaan draaien en bij deze dan. Hier is Easy On Me.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 Don't you worry about a thing, Mama, Cause I'll be standing on the side when you check it out. When you get off your chair, don't you worry about. Weer zo'n uh, goede klassieker show op deze zondag bij CFM. Je is Steve Wander en Don't You Worry About A Thing. Weet je, ik kreeg van de week van een luisteraar van CFM uh, een uh, bericht, uh, Albert-Jan. En uh, via de app kwam hij trouwens binnen, via de ZFM-app, want dan kun je ook uh, berichten sturen. En die uh, luisteraar luistert altijd op uh, zaterdag en uh, de zondagmiddag, met name, met name de zondagmiddag. En die vroeg van, ja, als je voetbal gaat doen... geef even een seintje, dan zet ik de radio uit. Want uh, oh, ik ja. wil gewoon vanavond met een bord op schoot... even naar de, naar de voetbalwedstrijden kijken. Dus bij deze, zet hem even uit. Nu. Zometeen terugkomen, hè. Ja, daar komt hij aan, want uh, we gaan de wedstrijden doornemen. We beginnen met de wedstrijden van uh, gisteren. Heel wat wedstrijden trouwens. Ja, en prachtige wedstrijden ook. Spannend ook. En uh, ja, zelfs uh, narrow escapes in de laatste tien minuten van de wedstrijd. Dat kan je wel eens hebben. Maar goed, we beginnen gisteren, ja, inderdaad, gisteravond. Feyenoord ontving thuis RKC Waalwijk. Daar werden de punten gedeeld 2-2. En dan uh, SC Heerenveen wederom tegen een uh, topper. Dan hebben we het over uh, Ajax... Daar werd het uh, 0 tegen 2, ja, appeltje eitje voor Ajax. En een prachtige wedstrijd. Ik moest vanavond, uh, als u gisteravond niet gekeken heeft... zeker even naar Studiosport kijken bij, uh, tussen 7 en 8. Want de wedstrijd Go Her Eagles uh, uh, uh, en tegen, thuis tegen Heracles Elmelo... Twee rode kaarten en de eindstand 4 tegen 2. Nou, je had het net over een wedstrijd... Uh, die in de laatste 10 minuten nog een aantal doelpunten opleverde. En dan heb jij het volgens mij over de wedstrijd uh, PSV tegen Pek Zwolle. Want een hele tijd stond uh, Pek uh, met, uh, voor daar uh, in uh, Eindhoven. Met uh, 0 tegen 1. Maar uiteindelijk heeft PSV toch een 3-1 eindstand uh, van uh, de wedstrijd kunnen maken, Albert-Jan. Er uitgetrokken. Ja, dat kan je ook zeggen. zeggen. En dan ook nog Tactisch. een wedstrijd. Ook nog een wedstrijd. Ja, Fortuna zit Sittard thuis tegen SC Kambuur 1 tegen 0. Nou, vandaag ook weer een wedstrijd inmiddels al gehad op deze zondagmiddag. Een wedstrijd waar heel veel gescoord werd door AZ. Het werd uiteindelijk tegen Utrecht namelijk 5 tegen 1. Ongelooflijk, wat een uitslag. Monsterscore 5-1. Goed, en om half drie is begonnen NEC thuis tegen Vitesse... en de tussenstand daar is 0 tegen 0. Ja, mooie Gelderse derby die uh, nou uh, om half drie gestart is. Verder Sparta-Rotterdam tegen FC Groningen, Albert -Jan. Ja. Daar staat het nog steeds 0 tegen 0. Weet je waar FC Groningen staat uh, in het rechter rijtje? Nee. Derde van Londen. Nee. oh jee. Daar moet, daar moet je, wat gebeuren. Je hoor. moet ze meer gaan aanmoedigen, denk ja, ik. Ik moet er heen. Ja, dat denk ik ook. Ze dus hebben je nodig. Ja, en dan hebben we nog een kwart voor vijf de ja. wedstrijd. FC Twente thuis tegen Willem 2. We houden uiteraard de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. En heel veel lekkere muziek meegenomen. Ja, wat dacht je van deze van uh, UB40? Hier is Terry O'Beebe. Toegeven Albert Jan, PSP is goed weggekomen gisteravond thuis daar in Eindhoven. Met uiteindelijk 3-1 tegen Pex Zwolle. het had zo ook anders kunnen aflopen. Klopt, ja, Pex Wolle speelde, speelde vrij uit en, en ja, die zaten er fel op. Met een terechte voorsprong van 1-0. Maar je moet er niet te veel van vertellen. Want die meneer die had niet, net niet naar de uitslagen heeft geluisterd. Oh ja, ja, ja nee, we zeggen verder niks. Het bleef tot laatst erg spannend. Ja, ja <lacht> dan hou het daar maar op. <lacht> nou, we gaan nog even naar afgelopen donderdag. Want voor de mensen die donderdagmiddag even boodschappen wilden doen in Zandvoort. kwamen we voor een dichte deur bij AH op de Grote Krocht. Daar was namelijk om twee uur smiddags een brandmelding binnengekomen. bij de brandweer van Zandvoort bleek uiteindelijk sprake te zijn van een gaslek in het magazijn. En uh, uiteraard heeft de directie direct daarop uh, besloten om uh, de supermarkt tijdelijk uh, te sluiten. En uh, ook voor de veiligheid van het uh, personeel en uh, alle bezoekers van, uh, van de supermarkt uh, eventjes dicht te zijn. En ervoor te zorgen dat het gaslek -lek zo spoedig mogelijk gerepareerd uh, zou worden. Heeft uiteindelijk een paar uur geduurd, maar uh, gelukkig uh, is alles uh, weer opgelost. En konden zo uh, vlak voor het uh, begin van de avond uh, iedereen daar ook weer zijn boodschappen doen, Albert-Jan. Ja, en jij stond dus voor die deur. Ik stond, uh, ik was een van die mensen die voor de deur stond. En, uh, en, en toen? En toen, ja, even een andere markt uh, opgezocht. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Dilemma, ja. dilemma. Ja, zo werkt het. Maar je hebt toch wel uh, specifieke producten die je dan uh, bij één uh, supermarkt koopt. En, uh, die dan weer net niet bij de anderen zijn. Oh. Ken je dat? Of Wat niet? een dilemma. Ja, gigantisch. Jongen, jongen, jongen. Laat mij met rust. Ja, ja. <laughs> nou ja, we gaan weer een uh, plaatje draaien. Hier is uh, Alicia Kies. Dat is alweer een wat oudere single van uh, Alicia kies. Ja, daar gaan we aankomen, want het komt er inderdaad weer aan. De ondernemer van het jaar verkiezing hier in Zandvoort. Ja, we gaan inderdaad weer terug naar het uh, nieuwe normaal, om het zo maar te zeggen. Want uh, allerlei activiteiten die worden weer opgepakt. Waaronder natuurlijk ook de ondernemer van het jaar. Vorig jaar trouwens ook wel, maar toen was alles dicht. En toen hebben ze dus uh, symbolisch de, de prijs aan alle ondernemers van Zandvoort uitgereikt. Maar goed, op aanstaande 19 november is de Landelijke Dag van de Ondernemer. De gemeente Zandvoort gaat een stapje verder... en maakt, dan van, maakt daar van 15 tot en met 19 november de Week van de Ondernemer van. Met werkbezoeken, een ondernemersontbijt... en de verkiezing van ondernemer van het jaar 2021. Wie komt volgens u in aanmerking voor deze ondernemersprijs? Nadat 2020 door corona al een heel bijzonder jaar is geworden... zijn de gevolgen ook dit jaar nog volop merkbaar... Voor veel ondernemers is het een periode van grote onzekerheid... maar toch blijkt keer op keer dat ondernemers veerkracht kunnen, veerkrachtig kunnen zijn. Zeker nu de meeste bedrijven van, van veel beperkende maatregelen verlost zijn... is het ook weer tijd om een ondernemer van een jaarverkiezing te houden... al dus Hilly Janssen, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Zandvoort. Al sinds 2010 wordt deze verkiezing ieder jaar samen met de Zandvoort Courant en Beach Promotions georganiseerd. Vanaf deze week kan er weer genomineerd worden. De jury zal dan op 1 november bekendmaken welke ondernemers op de definitieve kandidatenlijst de komen voor de eindronde. Hier kan dan weer uh, twee weken lang op gestemd worden. Er zijn uh, deze keer geen aparte categorieën. Alle ondernemers maken kans om te winnen door zowel de beoordeling van een vakjury als door de publieksstemmen. Op 19 november, de dag van de ondernemer... zal de winnaar worden bekendgemaakt. Vorig jaar werd de Wisseltofee symbolisch uitgereikt... aan de wethouder van econ Economie, Ellen Vrij als hart, uh, uh, als hart de riem, onder de riem voor alle ondernemers in Zandvoort. Wie zou volgens u dit jaar in aanmerking moeten komen voor deze prijs? Denk er eens even rustig over na... want u kunt op vele manieren uw stem uitbrengen via de socials van de diverse uh, ondernemers... dan wel via de website Ondernemen van het jaar 2021. Dus uh, laat uw stem niet verloren gaan. Nou, wat ga jij doen, uh, Albert-Jan? Weet je het al of niet? Ik weet het al. Ja? Ja. Wie wordt het? Ja, ja bedoel, dat mag ik toch niet bekendmaken. Ja. Waarom niet? Ja, <laughs> ja ik, bedoel, dat ik bedoel, op een gegeven moment die vakjury... die gaat dan kijken waar is op gestemd. Maar wat, ik, wat een wel een speciale functie kreeg tijdens die, die lockdown-situatie... is dat, de koffie, dat koffietentje op de hoek in de haltestraat. Omdat een heleboel dingen niet konden en mogen... en werd dat toch een... Nou, de terras van Neuf was, was er ook niet meer... Maar dat werd wel een soort ontmoetingsplek voor vele zandvoorters. Dus uh, ik denk dat, uh, dat ik daar maar uh, ga voorstellen om die te benoemen. Nou, heel goed. Nou, We houden het in de gaten en uiteraard uh, als er meer nieuws over is. En als de genomineerden bekend zijn, dan hoor je dat bij CFM. Ondernemers in Zandvoort kunnen nu genomineerd worden voor de prijs ondernemer van het jaar. En dan weten wij wie uiteindelijk de ondernemer van het jaar 2021 gaat worden. En de wisseltrofee het haringmeisje een jaar lang in zijn of haar bezit mag hebben. Laat dat weten via onder meer de Zandvoortse Courant en de Zandvoort-app. Wij gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang gezellig dat je erbij bent en hou de radio aan hier is on the border van El Stuart the fishing boats go out across the deep blue water smugglers and gangangs across the spanish border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 Just flare up in the night The hand that sets the palms alight To spread the word to those awaiting on the border In the village where I grew up Nothing seems the same Still you never see the change From day to day No one notices The customs slip away Ik was knocking on my window. I moved across the dark and glooming in the lampengloom. I thought I saw down in the street the spirit out the century. Telling us that we're standing on the border. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.